7 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. In Kelpen-Olar in Limburg is op een kalkoenbedrijf het vogelgriepvirus vastgesteld. Alle 42.000 kalkoenen worden de komende dag geruimd door de Voedsel- en Warenautoriteit. Er geldt sinds middernacht in een zone van 3 kilometer rond het bedrijf een vervoersverbod voor pluimvee, eieren en pluimveemest. Vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte. In zeer zeldzame gevallen raken mensen besmet met het virus. Libië heeft Mauritanië gevraagd om de uitlevering van Abdullah al-Zenouzi. De vroegere chef van de inlichtingendienst van kolonel Gaddafi werd gisteren gearresteerd. De overgangsraad voor Tripoli, wie wil al-Zenouzi in Libië berechten, mag ook het internationaal strafhof willen hebben. De autoriteiten in Mauritanië hebben al gezegd dat ze eerst een eigen onderzoek afwachten voordat er een besluit wordt genomen over uitlevering.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 In het zuidoosten van Colombia hebben varkrebellen elf militairen gedood. Het is het grootste verlies voor het Colombiaanse leger sinds oktober vorig jaar toen twintig militairen in gevechten met varkrebellen omkwamen. Vorige maand beloofde de linkse Grilja-beweging alle gijzelaars vrij te laten. Over een geweldstop heeft de groepering niets gezegd. Erwin Koeman is voor het rest van het seizoen de trainer van FC Eindhoven. Hij vervangt bij de club Ernest Faber, die afgelopen week naar PSV vertrok. FC Eindhoven presteert dit seizoen boven verwachting en staat in de Jubilair League op de derde plaats. Erwin Koeman heeft onder meer Feyenoord en FC Utrecht getraind. Het weer bewolkt en enkele buien. Het wordt een graad of 10. Dit was het en... van de ANWB.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 www.zfmzandvoort.nl Met gezongen en gefloten in de straat Had de slager jongen nog een opera paraat De metselaar kon zingend op de stijgen staan De melkboer lengde fluitend zijn melk een beetje aan Heel zijn drie bestond nog weer, Maar ieder had zijn eigen stem de stijger komt om van Palmyas Jeruzalem. de eigen aria's Voor sprot en haring Voor begonia's Zelfs in fabrieken kwam van overal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 Jeruzalem Ritme. Ritme van ZFM.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 Cause the girls playing beer